nou, na lang gedoe bleek uiteindelijk dat zij dus ook in een woning kwamen. Ze konden nooit, ze hadden zeven jaar verkering, ze konden niet trouwen. Maar toen de, de Joodse bevolking werd weggevoerd, ja, konden mensen zoals mijn grootouders en in dat huis is mijn moeder ook geboren, konden een woning krijgen. Er stonden zelfs de spullen van die mensen nog op zolder. Ja. En,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 Dus de aanslag op de synagoge van Zandvoort was eigenlijk kristalnacht in Nederland. Ja, zo lager. kan je het noemen, ja, He? zeker. Ja, dat is wel heel wat geweest hè, die, die periode.